Wat een gezelligheid! Ja, inderdaad. En we, we zijn toch ook zo trots hè, op ons eigen. Uh, ja. Is het een beetje wel van ons, hè? Uh, ja, een beetje niet eigenlijk. Gedeeld, maar... Maar... Gedeeld hè? Gedeeld, uh, ja, 7 ja, hè uh, uh, uh, uh, Je uh, kunt uh, er gewoon uh, uh, makkelijk, uh, makkelijk komen. In de grootvallige gedachten kan het best. Yeah? Toverland, de winnaar van de Priet Asperge. <coughs> en het is natuurlijk. Oh, uh, gaat het goed? Ja, ja, het gaat goed. Ja, als volk, hè? Ja. Yeah. Uh, is het natuurlijk leuk om ze even te, te feliciteren daar ook mee? Zij even kijken of we uh, kunnen bellen met. Uh, heb je het nummer bij de hand? Ik heb het uh, nummer uh, bij de hand, inderdaad. Ja, dat is nou Snel even opgezocht, natuurlijk. Nah. Nou, dus Even kijken of, of dit gaat werken nog. Of het zal open zijn trouwens. Ja, dat zal toch wel. Zo'n mooie dag. Moet ik kijken inderdaad, ja. Vanaf een uur of tien of negen. Moeilijk natuurlijk. Goedemorgen, Trakspakt Overland, Vreemme ja. John. Goedemorgen, u spreekt met de omroepen Venlo, de jongens van de, de Weekendwekker. Hallo. Goedemorgen, laat ik eerst zeggen dat u live op de radio bent. Oei. Maar, da, maar dat het wel heel erg leuk is. Dus wij willen u namelijk feliciteren. En waarmee? Oh, dat uh, ja, is pijnlijk. Dat is ja. pijnlijk inderdaad, de, de pre Sorry? De prijs van de asperge. De prix d'asperge? Ja, dat is Frans, hè? Oh, dat klinkt goed. De krant niet gelezen vanochtend. U heeft dat gewonnen. Nee, ik heb de krant niet gelezen. De baas niet met vlaai of taart uh, op de stoep gestaan, ook niet. Jullie hebben een prijs gewonnen, hoor. Ja, enthousiast, ja. Dit is Toverland, hè? Heeft u een momentje? Ja, ja. Ik, ik, ik... Oh, oh, wat leuk. Gezellig. Ja, Toverland. Ja. Wat is dit? Geweldig. Ja, Hé, hey, kijk hier. Nou, tot 10 yes! uur, ja. We gaan naar Toverland! We gaan lekker Tover... samen gaan, hoor! Nou, ja. Dus, uh, het is gezellig. We staan dus in de wacht bij Toverland. Ik merk het. Het, het, het, het valt op, inderdaad, ja. Oh, is het afgelopen? Oh, ik... oh nee. Ah, er komt een nieuw, li nieuw liedje. Nummer 1. E, e, e, e, e. Toverland top 10. De Toverland top 10, ja. Zij is nu snel, heel, heel snel even die kram aan het pakken en ja, ik... kijken wat er staat erin, wat er oh, staat erin. Hoe het? Nou. wat dus, ja, leuk. Je ik ben nog nooit geweest, maar ja, denk ik denk dat ik dit gewoon er ga. Ja, want je wint een aspergeprijs. Er <laughs> <laughs> is ook een parkeerplaats. Dit <laughs> je, het duurt wel heel lang hè? ja. Heeft hij zichzelf weggetoverd of zo? Hoe gaat dit dan? Hij gaat we weer. Dit is toch... Dit hoor je waarschijnlijk ook als je over de parkeerplaats loopt daar, hè? Als je binnen, ja, Kijk, als zo krijg je een parkeerplaats niet verloedigt. door leuke muziek opzetten. Ik. Dat heb je bij de Efteling ook, hè? Als dus je op de parkeerplaats op loopt, de ook van die. Nee, geen toverland. Hallo. Bedankt voor het wachten Ja. de Mailanders het Park Toverland. Goedemorgen met, met Omroep Venlo, de jongens van, van de weekendwekker. Goedemorgen. Uh, we willen jullie om twee dingen feliciteren. Allereerst voor het fantastische uh, muziekje in de wacht. Kijk. Dankjewel? Nou, dat is zo catchy. Nou, we gaan de CD kopen. Dat is, al, dat is al duidelijk. Dat kan, dus geen enkel probleem. En natuurlijk met uh, de 100 kilo asperges die jullie gewonnen hebben. Kijk, ja. Hé, hey, wat mooi, hè? Dat is hartstikke mooi. Dat is toch een even een asperge op uh, al het werk, hè? Wij zijn daar zeer trots op, inderdaad. Nee, hoe kan het dat de persoon aan de telefoon het nog niet weet, dan? Is het... um, omdat die prijs gisteren is uitgereikt gisteren, uh, eind van de middag. Ja. En tot die uitgereikt werd, was het een groot geheim dat wij deze prijs zouden gaan winnen. Aha. Dus er zijn slechts enkele die dat uh, ja, pas wisten gisteren. En nu uh, mag dat langzaam bekend geworden worden natuurlijk. Hé, hey, maar dat betekent wel dat er vandaag wordt getrakteerd op, op asperges, hè? Wij hebben de 100 kilo asperges nog niet in huis, dus we kunnen helaas niet trakteren. Maar ik zou graag willen. Nee, precies. Wat, wat houdt die prijs in voor jullie? Um, de prijs houdt in dat wij ontzettend mooi uh, beeld hebben uh, gewonnen. Daarbij uh, was daar een prijzengeld dat uh, Toverland vervolgens weer uh, uit mocht geven aan een goed doel. Ja. Dat heeft Toverland uh, mogen, uh, mogen bedenken. Die mensen hebben de prijs ook wel in ontvangst genomen. Dat is de groengroep in Zevenum. En uh, daarbij is het gewoon een hele mooie prijs om uh, uitgereikt te krijgen. Om te laten zien dat je eigenlijk als ondernemer in het Noord-Limburgse ja, toch een belangrijk bedrijf bent. Ja, precies. bij welk rijtje komen jullie nu? Wie zijn de eerdere winnaars? Um, moet ik even goed nadenken. Dat zijn een aantal uh, agrarische bedrijven. Mm -hmm. Dat zijn ook uh, andere bedrijven, maar ook een uh, band als Roaneers heeft de prijs ooit gewonnen. Oh, okay. Allemaal uh, in ieder geval in het uh, Noord-Limburgse gebied... die wat te maken hebben met het uh, ondernemen in, uh, in deze regio. Ja, precies. Nou, dat is toch een mooie bekroning ook. Want het, ga, uh, het gaat goed met overland, hè? Inderdaad. Want jullie beginnen een beetje in het, in het rijtje te komen met de Efteling... En, uh, en, en al die andere grote parken toch, hè? Wij doen goed ons best, inderdaad, om een, uh, een, een attractiepark te worden. Inderdaad, met hele grote, stoere attracties. Uh, en uh, ja, we horen graag in dat rijtje thuis. Ja, is het een beetje leuk om te adverteren op SBSS, of...? Uh... Um, dat is zeker de moeite <laughs> waard, hè? Nee, absoluut. Nou, Hartstikke gefeliciteerd. Vier het, vier het met het hele personeel en alle bezoekers. Dat gaan we doen, want zonder het personeel kunnen wij zo'n prijs niet winnen, natuurlijk. Nee, absoluut. Goed gezegd. Mogen we dan nog heel even terug in de wacht? Uh, om nog even een muziekje te horen. Ja, absoluut. Ja. Dat gaan we doen. Hey, dank je en dan je wel, wil ik he? jullie bedanken. En dan je een fijne uitzending. Dank je wel. Okay. Hoi, hoi. hoi. Hey. Dag. Even. Ja. Oh, wat leuk. Ja, komt nee. dan komt hij weer. Nu tot die uur, hè? Oh. Oh. Nou, nou, ja. dat was, uh, was wel heel kort Nou, gewoon een keer terugbellen Nee, ik, ik, ik ga ik dat ze niet doen nee. nee Goed, nou Toverland, winnaar van Priesdals Persie Hartstikke gefeliciteerd Het is ook een leuk park ook hè